Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zouden mensen zijn bevrijd uit de winkel in Amsterdam waar een gijzeling bezig is. Rond half zes kwam de melding bij de politie binnen van een gijzeling bij de Apple Store op het Leidseplein... Persbureau ANP schrijft dat de politie mensen uit het pand heeft bevrijd. Maar mogelijk houden nog medewerkers en klanten van de winkel zich schuil in het gebouw. Verslaggever Edwin van den Berg stond een half uurtje geleden op het Leidseplein. Ja, het laatste nieuws is dat het zeer waarschijnlijk gaat om één gijzelnemer en om één gijzelaar. En wat we begrijpen is dat er op dit moment, dus ruim twee uur eh, nadat de gewapende overval plaatsvond, er in het pand... Dat zich een aantal medewerkers van de Apple Store ook, en ook enkele klanten zich schuilhouden En dat er rond de overval en de komst van de politie ook meerdere schoten zijn gehoord door getuigen. Het is nog niet bekend of de gegijzelde een klant of werknemer is en waarom de gijzeling gaande is. Twee grote Russische banken krijgen geen geld meer uit het Westen. De Verenigde Staten komen met deze sancties voor Rusland vanwege de militairen die naar Oost-Oekraïne zijn gestuurd. President Biden zegt dat Poetin bezig is met een invasie in Oekraïne. De Europese Unie kwam eerder vanavond al met sancties en ze zei erbij dat het misschien nog maar het begin is. Correspondent Sanne van Hoorn. Je zou veel meer bedrijven en sectoren in Rusland kunnen raken. Je kunt ze afsluiten van het internationale betalingsverkeer. En dat zijn allemaal dingen die Europa achter de hand houdt. De vrees dat Rusland hier niet zal stoppen. Ja, Als je een beetje tussen de regels doorluistert vandaag in Brussel... is dat voor heel veel mensen hier geen vrees meer, maar gewoon een zekerheid. Vanaf zaterdag kan in het zuiden van het land iedereen weer los. Maar voordat carnaval begint... moet het kleinste caféetje van Den bos nog even worden opgeruimd. Uh, ja, het, het is hier altijd een puinhoop binnen. En nu nog meer. Dat moet allemaal weg. Overal zitten verhalen achter. Vertel eens. Ja, maar die brillen die, die worden één keer per jaar eigenlijk geplukt. Ja, dan gaan ze naar uh, ergens in Afrika, want daar hebben ze een tekort aan brilmonturen. En die komen dan uit het café? Ja ja, ja. ja, de spullen worden na carnaval weer terug op zijn plek gezet. Het weer nog, vooral in het zuidoosten nog wat regen, Maar morgen is het droog, is er zon en is het een graad of elf. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 op de tenorsax en Bucky Pizzarelli op de gitaar. Welkom terug bij ZFM Jazz op zondagmorgen vandaag. Het tweede uur alweer vandaag samengesteld en gepresenteerd. Ondergetekende Peter Den Boer. We gaan, uh, ik ga draaien. We gaan luisteren naar uh, weer een nummer uit uh, het thema van vandaag. De... Combo's, min of meer gearrangeerd uit de jaren 50-60. Dat geeft ook een beetje de sfeer van zo'n kleine jazzclub... waar iedereen, terwijl buiten de wind loeit en de regen klettert... gewoon gezellig bij elkaar zit om te luisteren naar de mooie klanken. Bud Powell, piano, Pierre Michelot, Bas en Kenny Clark... op het slagwerk uit de... Parijse periode zullen we maar zeggen... we gaan luisteren naar uh, het nummer Buttercup. Live met een prachtige uh, bas-solo daar in Parijs door uh, Pierre Michelot. Ik had het eerder over de uh, heropening van uh, de concerten in De Krocht. En uh, op 13 maart komt daar Rebecca Lobri, 3 april Korbakker en Fee Klaassen. 10 april Michel Varenkamp. En verder gaat het zo door met uh, twee concerten per maand. Eindelijk kunnen we daar weer terecht. Uh, laten we bibberen en hopen dat het uh, zo blijft. En dat we daar weer kunnen genieten van de mooiste jazzmuziek. Om een beetje die sfeer op te roepen... heb ik een, uh, een cd uh, gevonden... waar uh, Madeleine Bell zingt... met de swingmates en Cor Bakker... Uh, Madeleine Bell, die wordt begeleid hier door Bernard Berghout... op de klarinet en sax Frits Landersbergen op de vibrofoon. Frits Landersbergen, die overigens per 1 januari jongsleden... ook de drummer is geworden van de Dutch swing Dus af en toe op tournee is en niet hier kan zijn. Maar als hij niet op tournee is, heeft hij laten vertellen... dan is hij in de krocht. Korbakker op de piano... Frans van de Geest op de Bas en Hans Dekker, daar hebben we hem weer op het slagwerk. Uh, ik ga verder niks vertellen, want het wordt aangekondigd door uh, mevrouw Madeleine de Bel. Zelve. geniet en luister naar de One Note samba. This next song is an audience participation. That means you can sing now. First note is la. No. La, la, and the second note is la, la. That's all you have to sing. I'll show you. I don't know what he's doing. Okay, here I go. <clears throat>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 Really, nothing. I have used a bonus game. I know that in the end come to nothing. Well, really, nothing. So I come back to my one love as I'm. Ja, terecht. Mooi opgenomen en uh, sprankelend. En we horen we eigenlijk ook alweer de, hoe gezellig en hoe fijn die sfeer is... als je onder elkaar in zo'n zaal zit te luisteren met allemaal hetzelfde doel. Uh, genieten van de jazzmuziek die daar ten gehore wordt gebracht. Ik ga nu iets opzetten in het kader van de interessante trios. Mail Jackson, vibrafoon. Joe Pass gitaar Ray Brown. Daar hebben we hem weer op de bas. En die spelen een... Zuid-Amerikaans nummer Wave. Een snel tempo. En het leuke is dat er toch... heel veel rust vanuit gaat. Oordeel zelf maar. MUZIEK een Joe Paz en een prachtige solo van Ray Brown op de bas. Ik ga nu naar Hermine Deurlo, een Nederlandse muzikante... die behalve Fantastisch Saxofoon ook een koningin geworden is... op de chromatische mondharmonica. Uh, zij heeft uh, ooit een opname gemaakt met uh, Riccardo... In Sunza. En die gaan wij horen zingen in A Felicidade. Daar panda embaixo, por favor. Pra que ela acorde alegre, como o dia. Oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. Hermine Deurlo en Ricardo Insunza. Van de mondharmonica naar de trekharmonica is een uh, kleine stap, maar ook weer niet. Uh, Ronnie Verbies is een Belgische accordeonist, schuine streep, saxofonist... die uh, zijn sporen ruim heeft verdiend in de, de jazzwereld. We gaan luisteren naar hem. Hij speelt een compositie van Dave Brubeck. Hij heeft een cd gemaakt die alleen maar Dave Brubeck tunes bevat. En het nummer heet Broadway Bossa Nova. Johnny Vermist. Met een... Uh, compositie van Dave Brubeck. Broadway Bossa Nova. Ik zei al eerder dat... Uh, de Krocht weer open gaat. En een van de concerten... Uh, dat is op 10 april. Dat is met het kwartet van... Uh, Michel Varenkamp. Een trompetist. Heeft nog een tijd bij de Dutch Swing gespeeld. En hij staat bekend om zijn... Uh, projecten die hij in de theaters uh, laat zien. En dat is... ene project is nog mooier dan het andere. Eén van die projecten die hij heeft gedaan destijds... is een project over uh, het leven uh, van Louis Armstrong. En van deze cd laat ik hem horen... als trompetist en als vocalist... in het uh, stuk My Blue Heaven. En dat is... Uh, nou, over zelf maar. Michel Feierkamp. How you want? This song is about love. And it's about big love. And so you better sit back and listen to my story. van de Engelsman Dick Suthelter... ...and his London Friends. Ik heb een cd gevonden met uh, een zangeres... ...en een tegenzanger, zal ik maar zeggen. En daar heb ik het over Diana Washington. We gaan eerst eens luisteren naar een, uh, een stuk waar zij... Uh, ja. Uit Bolgaat zullen we maar zeggen. En dat is een... Uh, dat is uh, een standaard. Maar hoor door velen opgenomen. Maar natuurlijk niet zoals zij dat doet. toen... I got the kick out of you. A kick out of you. Some get a kick from champagne. I'm sure that if I took even one sip, that would bore me terrifically, too. Out of you, I get a kick. too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do yet i get a kick En we vragen ons altijd af wie dan de, uh, de arrangeur was. Ik, uh, het is bekend. Ik weet niet wie van dit stuk. Maar het is bekend dat uh, van veel van haar stukken... Quincy Jones de arrangeur was. Het zou kunnen, ook in dit geval. Nu nog een keertje, Diana Washington. Maar dan samen met meneer Brooke Benton en die twee stemmen... die brengen iets... Prachtigste weg. Uh, het is uh, misschien een beetje zoetig nummer. Maar tegelijkertijd uh, hebben ze een prachtige timing. En het is tweestemmig. En het klinkt alsof ze het zo uit de mouw schudden, Niet gerepeteerd. Even de studio inkomen en zingen. Ik vind het een, uh, een prachtig stuk. I Believe. Falls a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glow. The great, the somewhere. niks meer aan toevoegen, zeggen de meeste dirigenten. Het kan zo de plaat op. En dat is ook gebeurd. Diana Washington en Brooke Benton. ZFM Jazz zit er alweer bijna op. En uh, ja, het is gebeurd. Is vandaag samengesteld en gepresenteerd met veel plezier door Peter Den Boer. Uh, volgende week is een van de collega's hier van de partij dan weer twee uur de mooiste jazzmuziek uit de platenkast. Ik eindig met de, uh, de big band. De Skymasters. Onder leiding van meneer Tony Eijk. Goed old Tony Eijk. En als solist de 1 nee, december overleden Ak van Rooijen. Fijne dag verder. Bedankt voor het luisteren. Tot dan.